8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minder oogletsel bij oud en nieuw, maar wel ernstiger. Syrië wijst hervormingsplan van de hand. En nieuw parlement Egypte voor het eerst bijeen. <tot> Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 21 mensen door vuurwerk aan één oog blind geraakt. Dat meldt het Nederlands oogheelkundige Gezelschap, waarbij alle oogartsen in Nederland zijn aangesloten. Volgens de oogartsen is er een dalende lijn in het aantal oogletsels, maar zijn de verwondingen wel ernstiger. Dit jaar zijn in totaal 246 ogen behandeld van 207 patiënten. In 40 van die gevallen is er blijvend oogletsel, variërend van verminderd gezichtsvermogen tot blindheid. Ongeveer de helft van de slachtoffers was zelf bezig met het afsteken van vuurwerk. De andere helft stond er naar te kijken. Volgens de hoogartsen is het afsteken van vuurwerk door consumenten onverantwoord, ondanks alle voorlichting en veiligheidsmaatregelen door de overheid. Syrië zit niets in een voorstel van de Arabische Liga, waarin president Assad de macht zou moeten overdragen aan zijn vicepresident. Een regering van nationale eenheid zou daarna verkiezingen moeten uitschrijven. De Arabische landen denken dat er op die manier een einde kan worden gemaakt aan het geweld in Syrië. Maar op de staatstelevisie werd het voorstel direct verworpen. Volgens een woordvoerder van de regering is het plan een schaamteloze inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Syrië. De waarnemersmissie van de Arabische Liga in Syrië wordt voorlopig voortgezet. Alleen Saudi-Arabië trekt zijn waarnemers terug. De topmannen en oprichters van Blackberry-fabrikant Research in Motion zijn per direct opgestapt. Jim Bolsilly en Mike Lazaridis hebben het bedrijf meer dan twintig jaar geleid. Research in Motion RIM, maakt moeilijke tijden door. Blackberry-telefoons hebben veel terrein verloren aan de iPhone van Apple... en aan Android-smartphones. De oprichters blijven wel lid van de Raad van Bestuur. Kroatië wordt halverwege volgend jaar het 28ste lid van de Europese Unie. De bevolking kon zich gisteren in een referendum uitspreken over toetreding. 66 procent stemde voor. De opkomst was met 47 procent laag. Kroatië is na Slovenië het tweede land van het voormalige Joegoslavië dat zich bij de EU aansluit. EU-president Van Rompuy en voorzitter Barroso van de Europese Commissie hebben in een gezamenlijke verklaring de uitslag van het referendum in Kroatië verwelkomd. PVDA, D66 en GroenLinks hebben een wetsvoorstel gemaakt om de Nederlandse natuur te beschermen. Ze presenteren vandaag de initiatiefwet Mooi Nederland. Volgens de drie oppositiepartijen verdient de natuur beter dan wat staatssecretaris Bleker wil. Het plan van PvdA, D66 en GroenLinks voorziet onder meer in de verbinding van grote natuurgebieden en in actief beleid voor het behoud van plant- en diersoorten. De partijen willen verder af van de 700 miljoen aan bezuinigingen op de natuur die het kabinet wil doorvoeren. Diverse regionale kranten van uitgeverij Wegener verschijnen vandaag in een noodeditie. De uitgever kant met een storing in het computernetwerk. De kranten hebben gewoonlijk meerdere edities, maar vandaag zullen er vooral samengevoegde kranten worden verspreid. Alle titels zullen wel in de gebruikelijke uitgaven op internet worden gezet. Wegener geeft onder meer de kranten De Gelderlander, Tubantia en PZC uit. In Egypte komt vandaag het nieuwe parlement voor het eerst bijeen. Het is het eerste Egyptische parlement in tientallen jaren... dat door vrije verkiezingen tot stand is gekomen. Die verkiezingen werden mogelijk na de val van president Mubarak... nu bijna een jaar geleden. Het land wordt sinds die tijd bestuurd door een militaire raad. De conservatieve moslimbroederschap heeft de meeste zetels... in het parlement gekregen, maar de partij kwam net te kort... voor de absolute meerderheid. De militaire raad blijft aan tot na de presidentsverkiezingen in Egypte... die in juni worden gehouden. In Finland zijn nog twee kandidaten in de race voor het presidentschap. In de eerste verkiezingsronde ging de afgelopen dag de meeste stemmen... naar de liberaal Steu en de groene kandidaat Havisto. De kandidaat van de populistische partij Ware Finnen... kwam niet verder dan 9 van de stemmen. Op 5 februari wordt in de tweede ronde bepaald wie het nieuwe staatshoofd wordt. Allebei de kandidaten zijn voorstander van de Europese Unie en van de euro. Europa was het belangrijkste thema in de Finse verkiezingscampagne. Op de tweede en laatste dag van de wereldbekerwedstrijden sprint in Salt Lake City heeft Laurine van Riesen de 1000 meter gewonnen. Maar in Leenstra werd tweede. Bij de mannen werd Stefan Groothuis tweede, achter Shawnee Davis. Op de 500 meter eindigden de Nederlanders niet bij de eerste drie. Jan Smekens, die zaterdag tweede werd... kwam gisteren niet verder dan de zesde plaats. En dan het weer nog. In de loop van de ochtend buien. Later, met kans op hagel en onweer, vrij veel wind. En het wordt een graad of 7. Morgen, eerst zonnige periode. Later in het zuidwesten, wat regen. En het wordt ongeveer 6 graden. De rest van de week, wisselvallig. In het weekend mogelijk droger en kouder. ANU B Verkeersinformatie. Het is met 200 kilometer file, een vrij normale ochtendspits. Maar toch niet zonder problemen, want op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een flinke ongeluk gebeurd. De weg is dicht vanaf knooppunt Beverwijk. staat file tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk, 9 kilometer. Verkeer naar het zuiden moet dus omrijden via de tunnel, de A22. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Henneke de Ambacht en Sliederecht Oost, 10 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam valt op. Tussen Breda-Noord en de randweg van Dordrecht, 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Schiet op met dat krabben, wij zijn al te laat. Jij weet dat mijn moeder daar niet van houdt. Oh, jij staat expres te treuzelen. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft... en al helemaal geen tijd wilt verliezen in de ochtend. Daarom heeft Taalglas de Ruitenrader-app zodat u altijd ruim van tevoren weet dat u moet krabben. Auto taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. De Nederlandse Opera presenteert Kitesh, een herontdekt meesterwerk van Rimsky-Korsakov. Vanaf 8 februari in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu uw kaarten via dno.nl. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Spaarloon wordt SpaarOnline. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. NOS Radio In Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De Partij van de Arbeid heeft een nieuw wapen... tegen de grote concurrent inmiddels, de SP. Hans Peckman, de nieuwe partijvoorzitter. We spreken hem zo na half negen. En er wordt vandaag verder gezocht naar explosieven in Geertruidenberg. We bellen zomaar even met de politie. De Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks... vinden het huidig natuurbeleid een ramp en komen met een alternatief. En de Arabische Liga komt ook met een alternatief voor Syrië. President Assad moet opstappen, want ondanks de waarnemersmissie... worden er nog steeds burgers vermoord in Syrië. De Arab monitor Troops are in Syrië en still is de killing there. Aldus de minister van buitenlandse zaken van Qatar. Ja, de Arabische Liga heeft het duidelijk gehad met president Assad van Syrië. Die gebruikt nog steeds grof geweld tegen de eigen bevolking. Meer dan 5.000 mensen zijn daarbij volgens de Verenigde Naties omgekomen. Arabische Liga wil dat Assad de macht overdraagt, zegt Sheikh Hamad bin Yassim, premier en minister van buitenlandse zaken van Qatar. There is a solution. The Arab initiative which it is almost like the Yemeni initiative, in a way. This is the initiative which all the Arabs even the Algerian accepted. Arabische Liga is dus eensgezind of tonen zich in ieder geval zo naar buiten. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn, Sander, wat wil de Arabische Liga nou dat er in Syrië gebeurt? Dat de Syrische president afstand dat hij terugtreedt, zijn bevoegdheden overdraagt aan zijn vicepresident dat die een regering vormt samen met de Syrische oppositie... een regering van nationale eenheid. En dat ze met z'n allen gaan werken. En dat moet dan echt met een paar maanden gebeuren... aan vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen. Daar Daaraan ze liegen wil met andere woorden. dat uh, En dat is inderdaad precies uh, zoals het in Jemen gebeurd is... dat de president daar niet met opgeheven hoofd... maar wel uh, zonder kleerscheuren het, uh, het veld kan ruimen. En in Jemen toevallig is dat gisteravond gebeurd. Het um, Jemenitische parlement heeft een wet aangenomen waarbij uh, de president immuun is. Dus niet meer vervolgd gaat worden voor alles wat hij eventueel gedaan zou hebben. Uh, maar dat hij wel het land verlaat. En dat hij Jemen dus in die zin verder kan nou ja, hetzelfde moet gebeuren in Syrië. Nou, staat voet daar helemaal niks voor. Syrië heeft het plan gelijk in felle bewoordingen afgewezen. Is het daarmee ook gelijk helemaal van tafel? Uh, nee, maar het kan wel lang gaan duren. Want je ziet ook in Jemen dat het uh, bijna een jaar geduurd heeft voordat... De president uiteindelijk op het vliegtuig stapte. Nee, ik, ik denk dat er uh, drie manieren zijn waarop het toch nog kans van slagen heeft. Het eerste is dat de oppositie zich natuurlijk ontzettend gesteund, weet uh, nu. Uh, tweede is dat de uh, mensen om Assad heen, die de macht in handen hebben in Syrië, dat die uiteindelijk uh, het nut van zo'n plan in zouden kunnen zien. Hè? Dat uh, uh, ze in feite Assad slachtofferen, maar dat ze dan zelf nog uh, een deel van die macht kunnen behouden. Ja, en de derde weg waar langs dit plan uh, uiteindelijk dan na uh, verloop van ...toch kan slagen, is internationale druk. En dan moet je vooral naar Rusland gaan kijken de komende tijd. Wat gaat Rusland doen? Dat land stond altijd vierkant achter Syrië en achter Assad. Maar als zij dit plan nu gaan omarmen... ...dan eh, wordt de druk op Assad toch wel heel erg groot. Oké, okay, dat nou tot zover uh, die machtsoverdracht die de Arabische Liga graag zou zien. Dan hebben we ook nog de waarnemersmissie natuurlijk in Syrië. Daar is veel kritiek op geweest. Wat heeft die ja. tot nu toe opgeleverd concreet? Nou ja, onvoldoende vindt bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Uh, het land zegt gisteren, uh, terwijl wij daar waren met onze waarnemers... zijn er meer dan 800 mensen gedood. Dus wij kunnen geen einde maken aan... Uh, het bloedvergieten in het land. Uh, Saudi-Arabië heeft gisteren zijn waarnemers teruggetrokken. En dat, dat leek dus te gaan wijzen op een verdeelde Arabische Liga. Nou ja, ze hebben zich gisteren herpakt. Maar die waarnemersmissie is dus nu eigenlijk een, een, een beetje een achterhaald instrument. Uh, uh, er was veel kritiek op. Ze kunnen het bloedvergieten niet stoppen. Ja, en de politieke beslissing is nu al genomen. Uh, de Arabische Liga heeft nu gezegd wat die waarnemers in die verlengde missie ook gaan uitvinden. Wij vinden met z'n allen als Arabische Liga. ...dat de president het veld moet ruimen. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn, dank je wel. De bezuinigingen op het natuurbeleid, die moeten van de baan. Want veel natuur en ook planten en diersoorten dreigen verloren te gaan. T66, Partij van de Arbeid en GroenLinks... ...vinden het beleid van staatssecretaris Henk Bleker een regelrechte ramp. En daarom komen die drie partijen met een alternatief voor Blekers Natuurwet. Die heet Mooi Nederland. Daarin staat niet zozeer iets nieuws, zegt de D66-fractieleider Alexander Pechtold. Eigenlijk is het alternatief, wat wij met drie partijen nu presenteren, heel behoudend. We zeggen namelijk, kom alsjeblieft niet aan datgene wat we al hebben. Aan natuur, aan diversiteit omdat er een staatssecretaris is die zegt, nee, we kunnen wel wat minder. Het is niet nodig om de ecologische hoofdstructuur af te maken. We kunnen minder dieren als beschermd verklaren. Dus dit is eigenlijk een wet om te zorgen dat we kunnen houden wat we hebben. Mevrouw Sap, als die nieuwe wet er is van D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid... hoe gaat de natuur in Nederland dan beter beschermd worden... in vergelijking tot de plannen zoals ze er nu liggen? In Nederland heeft de afgelopen decennia veel werk gemaakt... van het verbinden van kleine stukjes natuur aan elkaar. Zodat er weer meer dieren, meer plantensoorten komen... en zodat mensen ook een groter gebied hebben om in te wandelen en te recreëren. Dit kabinet breekt dat voor een deel af en dat vinden wij onacceptabel. Wij zeggen in crisistijd is het best prima om tijdelijk minder te investeren... maar zorg dat het niet definitief voor mensen verloren gaat. Meneer Cohen, waar is dit het grote verschil? Het grote verschil is dat we op deze manier één groot aan één gesloten stuk natuur maken. En dat heeft allerlei voordelen. Het maakt het makkelijker ook om het te verdedigen. Uh, het is minder duur in onderhoud. Je hebt veel minder hekken erop nodig... waardoor mensen niet het gevoel krijgen, heb je weer zo'n stukje natuur met allemaal regels. Het betekent ook dat uh, dieren en planten zich veel beter en in een veel veelvormiger manier kunnen ontwikkelen. En tenslotte, dit waren al de plannen. Twintig jaar lang hebben we er hard aan gewerkt. Het gaat er nu om dat af te maken in plaats van het af te breken. En als je dat niet nu vastlegt dat je het op deze manier wil doen... Ja, dan is dat ook voor de toekomst wordt dat onmogelijk. Als er een nieuw stuk snelweg aangelegd moet worden... of een brug of een afrit... komt er dan weer een hele lijst van bezwaren... omdat er een torretje of een rupsje ergens loopt... zodat de bouw niet door kan gaan of wordt vertraagd? Ja, dus je zal natuurlijk altijd bij nieuwe snelwegen gewoon die afweging goed moeten maken. Want wil je natuur behouden voor, nou, voor ons, voor de kinderen, voor de kleinkinderen... dan kunnen we niet in dit tempo doorgaan... met maar gewoon die ruimtelijke ordening uh, ruim ruimbaan geven aan asfalt... en eigenlijk uh, alle natuur die ons dierbaar is op een lager plan zetten. U zegt de staatssecretaris, ik kom niet zomaar tot die plannen, ik moet zwaar bezuinigen. Kunt u die bezuinigingen ook halen met het alternatieve voorstel waar u nu mee komt? Bezuinigingen kunnen teruggedraaid worden. De bezuinigingen op natuur zijn stevig. Maar zijn op het totaal van wat er nu moet gebeuren... rond onze staatsschuld en onze begroting, zijn ze maar een klein deel. Dus laten we die grote hervormingen aanpakken... dan hoeven we die pijnlijke bezuinigingen op natuur niet te doen. Want dat gaat dan om 700 miljoen euro. Het gaat nog steeds om stevige bedragen. Maar denk eens in wat voor een desinvestering het is... wanneer decennia lang gebouwd is, aangekocht is. Zekerheden ook van landeigenaren nu allemaal op de tocht staan... en daar ook nog eens de natuur waar we allemaal gebruik van maken... in gevaar komt door een staatssecretaris die er eigenlijk helemaal niks mee heeft. En tuurlijk, ik besef dat je het niet van vandaag op morgen realiseert. Dat het geld kost. En als we dat geld niet hebben, dan kan het nu nog niet. Maar dat we dan in ieder geval weten, op termijn kan dat nog steeds. En op die manier richten wij mooi Nederland in. Dus Job Cohen van de Partij van de Arbeid. En de partijen hebben vanmiddag een bijeenkomst georganiseerd in Den Haag. Waar politiek, wetenschap en natuurbeschermers verdere plannen gaan uitwerken. Zodanig werden we maar even met de politie. Uh, want die is op zoek naar bompakketjes in Geertruidenberg. Hoort u zo meer over? Eerst naar uh, Wijnand Zwaan. Valt een beetje tegen, of niet Wijnand? Ja, er zijn een paar ongelukken gebeurd. En daarom uh, is het ietsje drukker dan gebruikelijk, maar ook niet heel veel. Nou, Het zit hem dus in die ongelukken. Maar de A9 is weer open, van Alkmaar naar Amstelveen. Want daar gebeurde een ongeluk bij de Wijkertunnel. Er zaten wel 8 kilometer verder daar. De A16 Breda richting Rotterdam. Uh, tussen Breda Noord en Knoop en Klaverpolder. Elf kilometer na een ongeluk. Ook daar gaat het weer rijden. De rijstroken zijn weer vrij. En de A28 van Assen naar Hogeveen is helemaal dicht tussen Beilen en de afwerp Dwingelo... zit iemand bekneld na een ongeluk... en er staat voorlopig twee kilometer video. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we om kort over acht naar Mark Robin Visser... die is in Heerlen. En in Heerlen is de partij, de SP... al de grootste partij, net zoals het landelijk... volgens de peiling nu ook zou zijn. Maar in Heerlen draagt de SP nu ook bestuursverantwoordelijkheid. En de vraag is, Mark Robin, uh, hoe dat gaat. Zijn de principes dan nog overeind te houden? Nou, ik zou zeggen, Marcel, luister maar even. Ja. Ja, de schop, de wordt schop gaat hier in de grond. Er wordt hier in ieder geval gewerkt in, uh, in Heerlen, mag je wel zeggen. En dat, ik had het er net even over met deze harde werker hier, in tijden van crisis, er wordt hier nog gebouwd. Ja, hier wordt nog gebouwd in Heerlen, ja. Ja, en daarom mag u hier nou de straat afbreken. Ja, we breken de straat af, zodat we hier een uh, nieuwe mankwartier kunnen bouwen. Het nieuwe Maankwartier, dat is een heel groot project in de binnenstad van Heerlen. Weet u wie die meneer is? Dat is de wethouder, geloof ik. Ja, dat heb ik u net verteld. Hè? <laughs> maar ik ken hem niet. Nee. Nee. Dat is een SP-wethouder. Oké. Okay. Dat is meneer Van Zutphen. Ja. Want de SP zwaait hier de scepter in de stad, hè? Wist u dat? Nee, dat weet ik niet. Ik ben zelf niet van Heerlen. Dus, Aha. Uh, u bent uh... slechts op bezoek. Ja, we mogen ja. je wel echt, hè? Ik zou zeggen, veel succes met werken. Hartelijk dank. Meneer van Zutphen. Uh, we hebben het vanmorgen al even over dit busstation uh, gehad. Daar zijn jullie uh, als partij ook trots op... dat jullie dat hier in deze stad toch van de grond hebben gekregen... ondanks veel tegenslag. Ja, dat is op zich heel bijzonder. Overal vallen uh, investeerders, trekken zich terug. Investeringsprojecten in de stad die vallen om. En uh, hier in Heerlen hebben de, toch de particuliere investeerders ook vertrouwen in de stad. En dat is toch niet de traditionele achterban van de SP... maar ze hebben wel vertrouwen in Heerlen. En in hoeverre zien wij daar dan de hand van de SP in? Ja, wij, wij gaan niet mee met het cynisme wat hier heel lang de stad geregeerd heeft. Er is heel lang gedacht van Heerlen was niks, is niks en het zal ook nooit wat worden. En we hebben problemen gewoon aangepakt. Of het nu gaat hier over investeringen in de stad, maar bijvoorbeeld ook de drugsproblematiek. Heerlen is heel lang berucht geweest in het hele land en verder buiten dat de drugs hier zo ongeveer de macht uitoefenden. En daar hebben we toch in de afgelopen jaren een radicale omzwaai in, in kunnen bereiken. Door gewoon punten, problemen aan te pakken en niet, niet bang te zijn. En goed samen te werken met alle anderen die erbij betrokken zijn natuurlijk. Ja, want samenwerking, dat zal altijd moeten. Ja. Zo gaat dat in de Nederlandse politiek. Ja, dus uiteraard omdat je coalitie vormt, maar ook omdat je nooit dingen kunt bereiken uh, puur alleen vanuit het gemeentehuis. Je zult het altijd met de mensen in de stad uh, uh, moeten, op mijn terrein bijvoorbeeld samen met, uh, met zorginstellingen... of mensen die uh, bezig zijn met armoedebestrijding, je zult het samen met die mensen moeten doen. En nooit vanuit een Ivoren Toren moeten regeren. Nee. Dat wordt wel eens gezegd van de SP, van als die groot wordt, dan wordt het Ivoren Toren politiek. Nou, het tegendeel is, is gebleken. Kijk, dat de particuliere investeerders zich terugtrekken... uit uh, stadsprojecten in Maastricht, Kerkraad en Brunsen... maar juist in Heerlen, waar de SP een belangrijke stempel uh, op de stad drukt... dat ze daar wel doorgaat, toont wel aan dat we kunnen samenwerken... en ook de stad kunnen regeren. Maar, Peter van Zutphen, wethouder te Heerlen... als ik dan op uw website kijk, dan lees ik daar bijvoorbeeld... dat u Jake Vara nog steeds als een icoon beschouwt. Ja, zeker. dat was ook een man. Daar nou, kon... schrikken sommige mensen wel een beetje van. Dat was ook een man die, uh, uh, die kon, uh, kon vechten. Uh, uh, toch voor, uh, maar die heeft uh, ook heel veel mensen doodgeschoten. Ja, er was toen een burgeroorlog in, uh, in Cuba. Dus, uh, ja. Maar dat is hier uiteraard helemaal niet. In orde. Hier is geen oorlog, maar hier is het wel een kwestie van vechten voor je, voor je idealen. Een kwestie van vechten voor de idealen en werken. Ja. Hard werken in Jille. Bleven werken in Limburg, hè? Zet hem op. Mark Robin Visser in SP Bolwerk, Heren in Limburg. Voetbalplaatjes, handpoppen van de Muppets, stickers met oceaandieren. Vanaf deze week is het weer sparen geblazen bij de supermarkten zoals Robert Heijn, Spar en Plus. De strijd om de consument is bikkelhard. En zo'n beetje iedereen moet wel meedoen. Verslag even Jeroen Schutijzer op bezoek bij een sparwinkel in Hartje Amsterdam. Bezig, 2000. Ja, bij Plus halen we als het even, kan het vers uit de buurt. Je, je, yeah! Ja Kranendonk, directeur van de SPAR, laat u zich nou ook meeslepen in al die acties. Nou, meeslepen niet, maar we doen wel mee natuurlijk. Want ja, als je niet meedoet, dan euh, ja, vinden klanten niet leuk. Klanten vinden wel, willen wel graag actie in je winkel. Kunnen mensen acht weken lang sparen om een heel album vol te krijgen. Wat voor album, Laten we eens kijken. Ja, alles wat er in de oceanen te zien is. Egelvis, ja. vlek, dolfijn. Het leuke is natuurlijk, je, je spaart de stickers en je gaat er wat van leren. En dat is ook wel typisch spar, een educatief boek. Hoeveel stickers hebben jullie aangeschaft? Vorig jaar hebben we dat met de jungle gedaan. Toen zijn er uh, 2,5 miljoen pakjes met vijf stickers erin over de toonbank gegaan. Was die actie geslaagd? Die actie was zeer geslaagd. Hoe merkt u dat? Ook omdat je in die weken ziet dat je gemiddelde besteding net iets hoger is dan dat die normaal is. En wat is net? Een, een procent of 5-6. Paart u oceaandieren? Nee, nee, nee. ik ben dorp oceaandieren. Maak spaarsen niet. Doet u nooit mee in die acties? U nooit mee in die acties. Echt niet? Nee, nooit. Nee. Geen enkele actie. Nee, want ik vergeet alles als ik iets haal, ik krijg iets voor de actie, een bonnenboekje, wat dan ook. Een paar weken later vind ik het weer in de la en dan, ja, dan denk ik, nou, waar is dat ook weer van? Ja, het is wel lastig om elke keer wat leuks leukste te verzinnen, hè, wat ook past bij je formule. Want het moet wel lukken, hè, zo'n actie. Ja, het is wel uh, fijn als het slaagt. Deze actie met de Stickermania hebben we uh, gekopieerd van onze Oostenrijkse sparcollega's. Dus dat is het voordeel als je in heel veel landen zit, kun je ook acties uh, elders uh, kijken. 42, dat is een Middellandse zeegrondel. Daar hadden we geen van twee ooit nog van gehoord. Nee, een lelijk beest ook. Ja, daarom zit hij ook diep in de oceaan, denk ik. <lacht> Kijkt u soms met jaloezie naar acties van anderen? Nee, ik vind, kijk wel met bewondering naar acties van anderen. Omdat het gewoon goede acties zijn. Je moet gewoon de acties doen die passen bij je formule. Je moet vriendelijk zijn, wat laagdrempelig. Eh, wat bedoelt u met laagdrempelig? Dat mensen niet al te veel geld uit moeten geven... om uiteindelijk zo'n album vol te kunnen sparen. Daarom doen we ook over acht weken verspreid. Verse sudrange in de supermarkt, kan dat? Verse kan niet. Supermarktdeskundige Gerard Rutte, u noemt de actie van Albert Heijn belachelijk. Nou, Albert Heijn denkt dat de klant gek is. Ze laten klanten voor 90 euro besteden in de winkel. Dan krijg je één poppetje van, van de Muppets. Volgens moet je daar ook nog een euro voor aftikken... Je gaat betalen voor een premium die in China 50 eurocent kost. Dus Albert Heijn verdient A aan de boodschappen en B aan de premium waar je zelf voor moet sparen. De klant is natuurlijk niet helemaal achtelijk. Alles wat Albert Heijn de afgelopen tijd gedaan heeft, of nou van keqing is tot en met de garage sales, alles is mislukt. Dus ze gaan nu weer wat anders proberen. Met name om andere supermarkten concurrentie te kunnen aandoen die ook met acties beginnen poppetjes of je noemt het wel, flippo's of smurven, of, we kennen het allemaal wel. Iets waarvoor je moet sparen, wat je bij de kassen gratis krijgt... moet je nu voor gaan betalen. En dat lijkt me toch niet handig. Plus begint vandaag ook met een actie. Weer voetbalplaatjes. Uh, voetbalplaatjes zijn tot nu toe altijd succesvol geweest. Plus gaat er nu iets aan nieuws aan toevoegen... waardoor je iets meer met die kaartjes kunt doen. Deen en Spar zijn bezig met stickers. Is dat nog van deze tijd? Stickers. Ja, toch is boter bij de vissen uh, uh, altijd een actie die over het algemeen gewoon schoon werkt. En waar uh, klanten graag voor komen. Dus uh, of het nou stickers zijn of uh, muppetjes of andere dingetjes. Als je ze maar gratis krijgt, altijd leuk. Ja, dan gaan we weer met z'n allen. Markleider uh, Albert Heijn, trouwens, wilde voor de microfoon geen vragen beantwoorden. De politie heeft gisteren explosieven gevonden op een bedrijventerrein in Geertruidenberg. Dat is tussen Breda en Gorkum. En zo dadelijk wordt er gekeken of er nog meer ligt. Rob Luiten van de politie, goedemorgen. Goedemorgen. Trekt u er met veel mensen op uit? Nou, in ieder geval wel met verschillende eenheden. En uh, u begrijpt dat daar ook de EOD staat en niet alleen de politie. Nee, waar gaat u zoeken? Ja, wij gaan zoeken inderdaad op dat bedrijventerrein... aan de Standhadense in, in de plaats Geert-Truidenberg. Dat, uh, dat is een doodlopende straat of een industrieterrein. Hmm. Doodlopende straat. En uh, kunt u nog eens uitleggen wat u nou gevonden heeft? Ja, wat, wat eigenlijk in eerste instantie een, uh, een inwoner van de Geert truidenberg vond... Hè, gisteren vond hij daar twee pakketjes... en bij nader inzien bleken daar granaten in te zitten. Hmm. Hij had dat uh, helaas mee naar huis genomen. Oei, ja. Want dat betekende dat we daar even de omgeving moesten afzetten. Maar... Ja, goed, toen dat allemaal ontmanteld was en hij ons aanwees waar die pakketjes uh, gelegen hadden... toen bleek dat daar nog meer uh, lag en we hebben nog twee van dit soort pakketjes daar gevonden. En als u het heeft over pakketjes, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, uh, u moet zich voorstellen, uh, plastic uh, ontwikkeld uh, en dat wordt dan gescand dus uh, door de Explosieve Opruimingsdienst. Zij, uh, zij scannen dat en uh, constateren dan in ieder geval dat daar explosief materiaal in zit. En klopt het dat dus het aan elkaar op... geplakte handgranaten waren? Ja, het zijn in ieder geval twee handgranaten en er zat ook tape bij. Maar ik heb het zelf niet gezien, maar ik u vertellen? Dus ik kan het niet helemaal precies voor u omschrijven. Uh, maar dat het granaten waren, daar lijkt het wel op. Toch nou, even verder proberen, want dit zijn niet dingen die je zo uh, in combinatie vindt... bijvoorbeeld bij Defensie in een wapendepot of, of, nee. of dit soort zaken. Nee, nee. Dit, is, dit is geconstrueerd. Daar, daar lijkt het inderdaad wel op hè. En vandaar ook de nieuwsgierigheid en het onderzoek van de politie. Het is ook zeker geen oud materiaal, het komt niet uit de Tweede Wereldoorlog of iets dergelijks. Ja, dus natuurlijk wilde ook de politie weten waar komt dit vandaan en waar was het eventueel voor bestemd. Ja, en u zegt, het, uh, het lag zo aan het eind van een, een doodlopende weg op het bedrijventerrein. Uh, lag daar meer afval? Ja, het is een, een plek waar wel wat afval gedumpt wordt. Hè. Dus in, in die zin zou je je nog voor kunnen stellen dat iemand uh, dit spul uh, in huis had, besefte dat het illegaal was ja. en daar dus gedumpt heeft. Maar uh, het zou uh, misschien ook wel daadwerkelijk neergelegd kunnen zijn. Uh, dat is de nieuwsgierigheid die ook wij hebben en vandaar ook het onderzoek. Ja, en u zegt, uh, daar werd dus afval gedumpt, dat gebeurde allemaal illegaal neem ik aan. Ja, dat, het is geen legale dumplek, in ieder geval niet. Is het te traceren waar bijvoorbeeld die handgranaten vandaan komen? Ja, dat, dat zal wel onderwerp van onderzoek zijn. Hè. Eerste prioriteit is uh, natuurlijk even het, het veilig houden van die situatie. Hè. Uh, vandaar dat we ook vannacht niet door zijn gaan zoeken. En als dat allemaal veilig is, dan zal uh, onze uh, technische recherche dat namelijk gaan onderzoeken. Ja. Maar wanneer, wanneer weet je dat dat veilig is? Hè? Hoe groot is nou uiteindelijk dat gebied wat u moet afzoeken? Nou, dat, dat is gelukkig niet zo heel erg groot. Uh, het is een, een stuk doodlopende weg. Uh, ja, wanneer weet je dat het veilig is? Uh, in eerste instantie natuurlijk maar eens eventjes heel voorzichtig gaan kijken van wat kan hier nog liggen. En het, uh, de spullen die nu gevonden zijn lagen allemaal een beetje bij elkaar in de buurt. Dus op een bepaald moment moet je toch de conclusie nemen van nou, dit zal het dan zijn wat wij hier hebben. Hebben ze het nog geen getuigen gemeld? Nee, nee, niemand heeft zich gemeld op dit moment, behalve die 21. Ja. Uh, ja. Dus voor de rest blijft het nog even gissen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat u wel graag wil, dat als mensen wat gezien hebben, dat ze zich even bij u melden. Ja, absoluut. Uh, nou, zeg ik al, het is natuurlijk een plek waar vaker uh, auto's even stoppen en mm -hmm. uh, zelfs auto's even wat dumpen. Maar desondanks willen wij erg graag dat mensen die wat vandaag gezien hebben, dat bij <laughs> ons melden. En als ze wat gedumpt hebben, dan zult u ze geen bekeuring geven? Als ze eerlijk ja, zeggen wat ze gezien hebben. Er... Ja, dat zal het gevolg kunnen zijn, hè? dat mensen die daar te samen met andere mensen spullen dumpen. Nee, uh, uh, ja, de kans is natuurlijk klein. Het gebied is uitgestrekt, het ligt wat afgelegen. Maar wie weet uh, melden zich nog getuigen. Rob Luijten van de politie Midden- en West-Brabant. Dank u wel.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 De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Ibe, ik heb gehoord dat bij jouw Frieslandbankje... nu echt iedereen een klimspaardepostel kan openen. Klopt, Jort. De minimale inleg is nu 1000 euro. En de rente loopt nog steeds op naar een beste 5% in het vijfde jaar. Wow. En je kunt na één jaar stoppen of twee of drie. Oké, okay, maar heb je nu nog wat lekkers of zo? Komt-ie. Wie voor een een klimspaardeposito opent, maakt kans op een dagje shoppen met jou. <coughs> Sorry. Maak je geen zorgen. Wij regelen alles, Jort. Kijk voor de voorwaarden op frieslandbank.nl en open meteen ons klimspaardeposito. Willen is kunnen, Jort. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro. Radio 1. Het NOS Journaal. Meer verkeershufters op cursus. En de Arabische Liga wil dat Assad de macht overdraagt. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Vorig jaar is een recordaantal van ruim 1500 verkeersovertreders naar een gedragscursus gestuurd. Volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen waren het er 200 meer dan in 2010. De driedaagse gedragscursus is voor mensen die zich herhaaldelijk in het verkeer hebben misdragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bumperkleven of door roodrijden. De politie meldt het CBR de verkeersovertreding. En het bureau bepaalt of de bestuurder een gedragscursus moet volgen. De kosten, ongeveer 800 euro, moet de verkeersovertreder zelf betalen. En als een cursus niet komt opdagen, wordt zijn rijbewijs ingetrokken. Tijdens houten Nieuw zijn 21 mensen aan één oog blind geworden door vuurwerk. Het Nederlands oogheelkundige gezelschap. Wat we zien is dat er gelukkig minder slachtoffers uh, zijn met oogletsel, maar we zien wel dat uh, uh, uh, de mensen met ernstig letsel dat dat relatief toeneemt. Dus met andere woorden, het lijkt erop dat de explosieve kracht van vuurwerk toeneemt waardoor we uh, meer blijvend letsel zien. Geen van de mensen met oogletsel droeg een veiligheidsbril. Sommigen hadden wel een eigen bril op, maar dat is juist extra gevaarlijk. Het gevaar daarvan is, als die niet van polycarbonaat gemaakt is... Het is het hartstikke kunststof wat er is en wat dus in veiligheidsbrillen zit dat dan uh, je eigen brilleglas uh, breekt en die scherven komen in je oog... en dan uh, verlies je alsnog een, uh, een oog. Daar hebben we dus ook een aantal mensen van gezien. De gezamenlijke Oogartsen pleitte daarom voor een verbod op consumentenvuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. Syrië zit niets in een voorstel van de Arabische Liga... waarin president Assad de macht zou moeten overdragen aan zijn vicepresident. Daarna zou een regering van Nationale Eenheid verkiezingen moeten uitschrijven. Maar volgens een woordvoerder moet de Arabische Liga zich met zijn eigen zaken bemoeien. Diverse regionale kranten van uitgeverij Wegener... verschijnen vandaag in een noodeditie. De uitgever heeft een storing in het computernetwerk. En verschillende regio-uitgaven verschijnen zelfs helemaal niet. Wegener heeft wel een goedmakertje. Alle abonnees kunnen... Uh, op de websites van hun uh, geliefde krant uh, een elektronische versie van de normale krant... zoals ze die zouden hebben gekregen, bekijken. Normaal gesproken zit daar een slagboompje voor. Die hebben we weggehaald, dus hij is open voor iedereen. De zeven dagbladen van Wegener konden nog wel een noodeditie maken. De kranten hebben gewoonlijk meerdere edities... maar vandaag worden er vooral samengevoegde kranten verspreid. Wegener geeft onder meer de kranten De Gelderlander, Tubantia en PZC uit. 161 moslimgeestelijken worden Sri Lanka uitgezet. Volgens de autoriteiten hebben ze de visumregels overtreden. De moslims uit onder meer Pakistan en India... zijn Sri Lanka binnengekomen op een toeristenvisum... en hebben vervolgens overal in het land gepreekt. Dat mag niet volgens de autoriteiten. Toeristenvisum is alleen bedoeld voor een vakantie- of familiebezoek. En daarnaast zijn er klachten binnengekomen over die preken. Die zouden te radicaal zijn geweest. De 161 moslimgeestelijken moeten Sri Lanka eind deze maand hebben verlaten. En Gabriel Giffords, de Amerikaanse congreslid dat vorig jaar bij een schietpartij in Arizona in haar hoofd werd geschoten, verlaat het Congres. Dat heeft ze bekendgemaakt in een boodschap op Facebook. I have more work to do on my recovery, so to do what is best for Arizona. I will step down this week. Thank you very much. En zo naam ze afscheid. Giffords zei in de video ook dat ze zich niets kan herinneren van die schietpartij in Tucson... waarbij zes andere mensen om het leven kwamen. Als gevolg van die schotwond in haar hoofd heeft Giffords, zoals u net hoorde, moeite met praten. Ze gaat zich nu volledig richten op haar herstel. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en in het noorden komen enkele buien voor... Op dit moment ligt de temperatuur tussen 4 graden in het oosten en 6 graden aan de kust... en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig. In de ochtend breidt de buigheid zich langzaam uit naar het zuiden. Vanmiddag heeft het hele land met buiten maken en neemt de kans op onweer en hagel toe. Het is dan bewolkt met af en toe een beetje zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Vanavond houdt de buigheid aan. Pas vannacht wordt het overwegend droog en in de binnenland kan de temperatuur dalen tot dicht bij het vriespunt. Morgen is in de ochtend ruimte voor het zon en blijft het droog. Daarna raakt het bewolkt met in de avond in het zuidwesten kans op een beetje motregen. Het wordt morgen 5 graden in het oosten en 7 graden in het westen. ANEB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspit. Er staat 170 kilometer file. Een paar zaken vallen op. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse hoek 6 kilometer file. De oorzaak was een ongeluk bij de Woerdijkbrug, maar de weg is inmiddels weer vrij. Er is nu veel vertraging op de A28 van Assen naar Hogeveen. Tussen de afrit Westerbork en de afrit Dwingelo staat 7 kilometer file. Het staat helemaal stil, want er is een ongeluk gebeurd. Tussen Bijlen en de afrit Dwingelo is de weg zelfs helemaal dicht. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar staat de langste file. Bij Soesterberg 12 kilometer. Nu Kansen bij WKAM.nl. En niet zomaar kansen, tot 70% korting op heel veel artikelen. Gewoon vanuit je stoel, maar alleen vandaag nog. Eerst Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een toprente van 3% via WestlandUtrechtBank.nl. Of via uw financieel adviseur. Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode. Eerst Spaarloon... Spaar online. Open nu de Spar Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. 90 miljoen aan ontwikkelingshulp verdwijnt voor een groot deel rechtstreeks in goed renderende Nederlandse bedrijven, maar werkt op de plaatsen waarvoor de hulp bedoeld is eerder A voor Vanavond in Radar, half negen bij de tros, op Nederland 1. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is warm op de Open Australische Tennis of liever gezegd, het is heet. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Te heet voor Serena Williams. Nou ja, misschien wel, maar uh, ja, vooral speelde ze heel erg matig. En dat betekende ja, een hele grote verrassing in het vrouwentoernooi. Want Serena Williams werd uh, in twee setjes uh, makkelijk uitgeschakeld... door de Russin Makarova, die nu voor het eerst in de carrière... de kwartfinale van een Grand Slam uh, behaalt. Ik moet zeggen, Williams, uh, als twaalfde geplaatst in Melbourne... Ja, serveerde vooral heel erg slecht. Ze zei bijvoorbeeld na afloop in de persconferentie... ja, mijn service, dat was een van de vijftig dingen die vandaag uh, niet goed... Uh, Gingen. Ze sloeg onder andere zeven dubbele fouten, maakte 37 andere onnodige fouten. En ja, als bij Williams de service niet loopt, ze kan geen aces slaan, ja, dan blijft er niet zoveel over. Ze had trouwens in de aanloop uh, naar de Australian Open toe ook last van een enkelblessure. ging door de enkel in Brisbane. Dus helemaal 100% was ze, was ze niet. Maar ja, dat kennen we al jaren van haar. En zo heeft ze ook Grand Slams gewonnen. Uh, maar vandaag ging het gewoon niet. Ze verloor 6-2, 6-3. Een hele grote verrassing. Ja, en dat geldt ook voor voor de Fransman Tsonga. Die ging eruit tegen de Japaner Nishikori. Had hij niet gewoon moeten winnen van deze Japaner? Ja, op papier natuurlijk wel Tsonga, top 10 speler. Maar die kleine Japaner, Kai Nishikori... nog geen household name, om het zo maar te zeggen... maar toch de nummer 26 van de wereld... Klein, heel snel. Had, denk ik, ook minder last van de hitte uh, dan Tsonga. Tsonga is natuurlijk heel groot, stevig, sterk. Wel een enorme atleet. Maar als het zo warm is... Want ja, uh, let wel, het was bijna 37 graden op, op de piek van de zo. dag. Het is nu daar tegen de zeven uur in de avond. En het is nog steeds 33 graden. Dus is het is natuurlijk een crime geweest om dan vijf sets te moeten spelen. De ballen gaan dan vliegen door de lucht. Het, het, het spel gaat dus veel sneller. Dus je moet nog sneller reageren. Nog sneller op je voeten zitten. Ja, en die kleine Nishikori, nou, hij is ergens rond de 1,70. Um, ja, die is razendsnel. Die had daar denk ik toch een klein voordeeltje aan. Had in het verleden ook al eens gewonnen van Tsonga, dus dat nam niet mee. Heeft vorig jaar een geweldig jaar gehad. Is uh, echt een enorme ster in Japan. Uh, en, en haalt nu voor het eerste kwartfinale van de Australian Open. En dat is in 80 jaar niet meer gebeurd in Japan. Dus ja, uh, Japan staat op zijn kop. En Nishikori, een geweldige wedstrijd, leuke wedstrijd... Was het ook. Ja, en hij verslaat uh, Tsonga, de finalist uit 2008, met 6-3 in de vijfde set. Dus ook bij de mannen een uh, hele grote verrassing. Dan de klapper van de dag, die moet nog komen. Leeten Hewitt tegen Novak Djokovic, alhoewel, maakt Hewitt daar enige kans... Ja, je zou zeggen op papier van niet. Jokwit de nummer 1. Hewitt nummer 181. Wildcard nodig. Uh, speelt in zijn nadagen. Uh, heeft operaties achter de rug. Maar ja, uh, haalt het beste uit zichzelf in eigen land. Hij heeft al die supporters. 15.000 Ossies straks in de Rod Lever Arena. Ja, die zijn natuurlijk allemaal op zijn hand. En ja, hoe mooi zou het niet zijn als Hewitt hier... misschien wel een afscheidswedstrijd speelt in Australië. Want hij is 30, zijn lichaam wil eigenlijk niet meer. Maar hij staat fantastisch te spelen. Dat zagen we in de vorige rondes. Tegen Raunic, tegen Juwe, tegen Roddick. Dus eh, als hij er een mooie partij van kan maken. Nou dan zou dat heel eervol zijn. Maar winnen tegen Djokovic. Nee dat zal moeilijk worden. Marcela Mesker gaat het bekijken. U hoort van haar later vandaag. Dan naar uh, de PvdA. Uh, moeten we eerst even langs de SP. Want in een nieuwe peiling komt die partij met 32 zetels als grootste partij uit de bus. De PvdA, nu met 30 zetels in de Kamer, moet het in die peiling doen met 17 zetels. Concreet, de SP is nu virtueel bijna twee keer zo groot als de Partij van de Arbeid. Hans Spekman, sinds gisteren officieel voorzitter van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan mij voorstellen dat u zo niet naar de verkiezingen toe wilt. Nou ja... Dat is niet mijn hoofdreden uh, zeg maar, uh, waarom ik voorzitter wil worden. Ik feliciteer gewoon miljoen Roemer. Ik heb liever dat ze bij de SP zitten dan dat ze bij de VVD zitten of bij de PVV zitten. Ja, nou dat is simpel is het. Alleen ik wil gewoon onze eigen kracht uh, van de partij weer sterker maken. Ja, uh, uh, en, en dat wordt de grote, grote vraag en de grote uitdaging. Want hoe krijgt u die kiezers die nu bij de SP zich aansluiten weer terug naar uw partij? Ja, misschien bij andere politieke partijen. Het hoeft niet alleen bij de SP te zijn. De SP haalt ook weer stemmen weg uh, bij de PVV. En dat is hartstikke goed. Dus de opgave is voor mij om die partij te versterken. Omdat ik zie, en we zijn nu nog de tweede partij in het land met 30 zetels. Uh, maar ik zie zeg maar, dat de achteruitgang van de PvdA gaande is. En dat gaat niet over de peilingen, maar sinds de jaren 80. En we hebben opvliegers gehad met 56 zetels. En we hebben neergangen gehad in de peilingen met 13 zetels. Mm -hmm. Dus ik wil die partij versterken. En dus weer naar een partij toe met 100.000 leden. In plaats van de 54.000 leden die we nu hebben. En niet als doel op zich, maar omdat ik denk dat dat in deze tijd nodig is... Hmm. Meneer Spekman, uh, wat gaat u veranderen? Kunt u zich bijvoorbeeld uh, vinden in de kop die vanochtend in de Volkskrant staat... Cohen voor de intellectuele Spekman voor de volkswijken. Nou ja, ik heb me nog nooit in mijn leven druk gemaakt over koppen. <lacht> Kijk, wat ik wil is die Partij van de Arbeid weer een sterke partij van maken, omdat ja. ik het echt belangrijk vind. Ik zie wat er gebeurt op dit moment in de wereld. Dat mensen van de hefvins, ja. zeg maar de politiek in gijzeling houden... en dus ons allemaal als samenleving en ons met scherven achterlaten. Ja. Ik wil die macht breken. En daarvoor is het belangrijk dat er een sterke sociaal-democratische beweging is. Maar hoe maakt u die sterker? Want uh, er wordt wel gesproken over de tandem, Cohen-Spek. Maar gaat u op een andere manier samenwerken? Nou, ik, ik werk samen zoals ik altijd mijn hele leven al met iedereen samenwerk. En dat is gewoon het vertrouwen in elkaar. Maar ik ben wel zeer vastberaden en strijdvaardig als het gaat over de koers van de partij en de keuzes die gemaakt moeten worden. Eén, linksom uit de crisis. Twee, ik heb echt een hekel aan als politici wegkijken. Dus zeggen van als het onderwijs slecht is, ik ga er niet over. En drie, ik wil dat leden ook weer macht afstaan aan niet-leden. Bijvoorbeeld als het gaat over zo'n primaries organiseren. Dus ik ben heel blij dat het congres daar gisteren ook toe besloten heeft. Toch weer even naar de SP. Want die partij wordt euh, af en toe wat populisme verweten. Roepen dingen die mensen willen horen en, en scoren daar flink mee. Dat zei Roemer gisteren ook weer. Job Cohen nog meer een realist. Hoe, hoe slaat u als partijleider die brug? Ik ben geen... Job, Job is de partijleider. Ik ben de partijvoorzitter. Maar dat we zeiden... Kijk, ik, wij hebben gewoon als Partij van de Arbeid een aantal andere standpunten dan de SP. Uh, maar ondanks die verschillen zitten we nog steeds dicht. Bij elkaar. Dan het verschil tussen uh, zeg maar de SP, PvdA... En het verschil met de rechtswind die er op dit moment is. Mm. Maar een van de grote verschillen die er is, is hoe wij kijken naar het belang van Europa. Wij hebben toch zeg maar, het diepe besef dat wij onze boterham verdienen in het buitenland. Uh, en dan vooral in Europa. En dus hebben wij, hechten wij heel veel waarde aan het uh, in stand houden van die euro. Uh, ondanks al het chagrijn wat ik er zelf over heb. Maar ik zie geen andere weg voor de toekomst van ons land. Uh, dat is een keuze die wij duidelijk maken. En daar lopen we ook niet meer weg. Gaat u als partijvoorzitter uh, toch een wat, wat andere rol spelen? Gaat u wat zichtbaarder worden? U zegt, uh, Job Cohen is duidelijk de leider. Wordt u een soort vieze leider? Zoals bijvoorbeeld in, in Duitsland. Uh, de SPD-voorzitter laat zich ook veel meer zien. Hè? Is dat ook uw bedoeling? Nou ja, ik, je bent de voorzitter van een politieke partij. Dus daar hoort geen onzichtbaarheid bij. Vind ik. Dat is mijn opvatting. En de leden verwachten dat ook van mij. Dat heb ik ook gemerkt zeg maar, in de aanloop naar de voorzittersverkiezing. Uh, maar ook gisteren weer. Dus ik stop me nergens voor. Ik ben aanwezig als politiek voorzitter van de Partij van de Arbeid. Met als grote ambitie om die partij sterker te maken. Om daarmee onze idealen te verwezenlijken die we volgens mij al honderd jaar hebben. Goed, meneer Spekman. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw verhaal en een goede morgen. Van Spekman, hoort u, de nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. We gaan naar Mark-Robin Visser in de Rode Stad Heerlen. Mark-Robin, zijn ze een beetje bang van de PvdA daar in Heerlen? Bij de SP? Nou, ik moet je zeggen, Lara, ik heb niet de indruk... maar misschien dat ik het toch eventjes aan mevrouw de Wit uh, moet vragen... local burgemeester en wethouder uh, economie en Jeetje. werk hier in Heerlen. Bent u, bent u bang voor de Partij van de Arbeid? Nee, helemaal niet. Nee, bij werk Is dat wel eens anders geweest? Nee, moet ik zeggen van niet. Wij werken in Heerlen natuurlijk ook samen met de Partij van de Arbeid, Dat gaat prima. Goed. Is je vraag daarmee voldoende beantwoord, Lara? Ja. Of had je nog iets willen weten? Nee, nee, nee. Ga maar door. Ze zijn niet... Nee, maar het is natuurlijk ook makkelijk, mevrouw de Wit... om nu vanuit zo'n stevige positie dat te zeggen. Dat is zeker. Hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Als kleine partijen aanschuiven bij een grote coalitie... die een aantal andere standpunten heeft... dan ben je natuurlijk wat minder uh, aan zet. Maar de luxe in Heerlen is natuurlijk dat wij de grootste partij zijn. Ja. Wij zijn nu in uw kamer. Het is altijd interessant om even te kijken... wat voor spulletjes een wethouder zo allemaal heeft uitgestald. Wat snuisterijsjes op het kastje, nou, dat laat ik maar even voor wat het is. Wat vooral opvalt is een enorme foto uit de mijnbouwtijd. En dat is ook de tijd die u hier in Heerlen heeft meegemaakt... En... Waar de SP ook een beetje hier zijn wortels in heeft op. Ja, zeker. Wij zijn als SP begonnen in de tijd van de mijns... door gewoon huis aan huis aan te gaan bellen in de oude mijnwerkersbuurten. En ik moet zeggen, de ontreddering die wij aantroffen in heel veel gezinnen... die was gigantisch. En dat vergeet je nooit. En daarom hangt deze foto hier ook. Dat is gewoon waarvoor ik het doe. Ja. En dat verleden, dat draagt de stad nog steeds met zich mee? Ja, zeker. Uh, iedereen werkte hier in de mijnindustrie, uh, in deze hele regio. In negen jaren tijd is dat totaal afgebouwd. Dus dat heeft gewoon in fysieke zin enorme gaten in de stad uh, geslagen. Maar ook in de harten van de mensen, want opeens waren ze niks meer. Mijnwerker is een trots vak, maar buiten dat mijnbedrijf ben je eigenlijk ongeschoold. We hebben het vanmorgen. Vanmorgen was ik er eens met uw collega, uh, Wethouder van Zutphen uh, op pad. Even kort over de drugsproblematiek ook in deze stad gehad. U bent vroeger uh, al eerder hier Wethouder geweest. Toen had u dat ook in uw portefeuille? Ja, tussen 2002 en 2004. Toen was ik ook nog expliciet uh, de Wethouder Verslavingszorg. Dus daar hadden wij een Wethouder voor. Het was ontzettend uh, in die tijd. En in een paar jaar tijd heeft de stad dat eigenlijk opgelost en teruggebracht door de normaal problemen. Het is een enorme prestatie geweest van de stad. Ja. Uh, inmiddels bent u lokaal burgemeester riet bent u eigenlijk, hè? De ja, nou ja, dat is toch iets om trots te zijn. <laughs> u kunt er wel om lachen, hè? Ja, zeker. Maar je mag wel zeggen dat u een stevig stempel op de stad drukt, zo langzamerhand. Ja, natuurlijk. Is dat ook een stevig SP-stempel? Ja, volgens mij uh, wel. Dat doe je nooit alleen, hè. Dat doe je gewoon samen, want wij zijn niet alleen actief als wethouders... maar we hebben een actieve raadsfractie, we zijn actief in de stad... dus je moet dat als geheel zien... Het gaat niet los van elkaar en in die zin denk ik dat dat wel klopt. Wat gaan we doen vandaag? Ik heb een aantal interne overleggen over werkgelegenheid... over economie, over onderwijs. Ik zit vanmiddag op de provincie... want wij zijn bezig met het opbouwen van een economie rond uh, duurzaamheid... Uh, en alles wat daarmee te maken heeft, duurzame producten. Dus daar uh, wil ik heel graag uh, geld voor hebben. Mevrouw de Witte, hartelijk dank. Dit was een van de oudere rotten binnen de SP-luisteraars. Uh, Straks na negen spreek ik nog met de jonge aanwas... Tot straks. Ja, het is opeens weer wat minder duidelijk geworden... welke republikein gaat het nou opnemen straks tegen president Obama. Straks praten we met de oud-campagne-medewerker en Amerika-kenner Hans Anker. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnald Zwaan. De meeste files nemen in lengte af, maar op de A28 nog niet... van Assen naar Hogeveen, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Assen-Zuid en de afrit Dwingelo staat 8 kilometer file. Het is een ongeluk waarbij iemand bekneld kwam te zitten. Beide rijstroken zijn dicht, alleen de vluchtstrook is nu open... En de A44 van Den Haag naar Amsterdam... Er staat voorknopend Burgerveen, 5 kilometer fieden. Door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Welke republikein moet het in de Amerikaanse presidentsverkiezing... opnemen tegen Barack Obama? Inwoners van South Carolina mochten zich daar dit weekend over uitspreken. En Newt Gingrich kwam als overtuigende winnaar uit de bus. Daar gaan we het over hebben met politiek adviseur Hans Anker. Heeft deze maand in Amerika al meegekeken naar de campagnes van de verschillende republikeinse kandidaten. Meneer Anker, goeiemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Uh, wat is daarvoor, uh, laten we het even vanuit Romney bekijken... is Romney misgegaan in South Carolina? Nou, wat voor Romney heel erg is misgegaan... is dat er heel veel discussies ontstaan over de hoeveelheid belasting die hij betaalt. En uh, ja, daar heeft hij geen openheid van zaken over gegeven. En daardoor is daar uh, ja, heel veel, je zou kunnen zeggen, mythevorming, maar waarschijnlijk toch ook wel, waar ook eens is, is, vuur... Uh, toch ook wel heel veel uh, verdachtmakingen. Uh, de suggestie dat hij uh, wel heel weinig belasting betaalt... en dat heeft hem in een hele defensieve positie gebracht. Dat heeft hem een beetje geportretteerd als een, als een soort graaier misschien wel. Te... Ja, en, en dat is nog niet helemaal voorbij. Hij heeft uh, nu gezegd van ja, ik ga mijn belastingformulieren... nu heel snel openbaar maken, maar wanneer doet hij dat? Dat doet hij morgen, morgenavond. Uh -huh. Als dan Obama zijn State of the Union de jaarlijkse troonrede staat te geven... Nou, als je iets te verbergen hebt, dan doe je dat uh, uh, precies op zo'n moment in de hoop dat niemand ernaar kijkt. En waren de stemmen voor Newt Gingrich dan inderdaad voor Newt Gingrich of eigenlijk tegen Mitt Romney? Nou, in mijn optiek is het nog vooral uh, de Anyone But Romney-partij. Dus uh, er is, uh, heel duidelijk toch verzet, uh, weerstand tegen Romney. Uh, hij is de frontrunner, hij is de kandidaat van het establishment van de Republikeinse Partij, van de Partij Elite. En ja, het zwingt niet echt. Uh, en tot dusver uh, is die tegenstand eigenlijk altijd een beetje versnipperd geweest... in Iowa en uh, New Hampshire... omdat er nog heel veel kandidaten op het podium stonden te dansen met elkaar. Maar dat veld is nu een beetje uitgedund. Ze beginnen elkaar ook te steunen. Hè? Dus Perry die dan Gingrich heeft gesteund uh, in uh, South Carolina... Ja, en nu, nu komt die tegenstand een beetje bij elkaar. En opeens zit uh, Romney toch wel heel sip te kijken naar het resultaat. Ja, ja en Gingrich is tevreden tot nu toe. Um, maar kan het ook zijn dat de, de woede die Gingrich heeft laten zien... in de afgelopen dagen, dat die heeft meegespeeld in zijn voordeel? Ja, daar heeft het alles mee te maken. He, dus als je, uh, u zei het al, ik was vorige week uh, ook nog in de Verenigde Staten... ook bij die campagne rallies. dan zie je... Uh, als je bij Romney bent, een hele gecontroleerde... Setting. Uh, het is eigenlijk heel bedaard. Uh, alles is uh, onder controle. Mm -hmm. En Romney voert eigenlijk campagne alsof het al eind oktober is. Hè? Alsof hij tegen uh, uh, Obama aan het campagne voeren is in de general election. Hij wil eigenlijk helemaal niet meedoen aan die primaries. Dat vindt hij allemaal maar tijdsverspilling en verspilling van energie. En eigenlijk wat uh, de kiezers nu tegen hem zeggen is... Uh, jongen, je moet dit serieus uh, gaan nemen. Je moet... Uh, naar voren toe, en we willen je nieren proeven... en uh, wij willen gewoon uh, zien wat jij in huis hebt. Ja, uh, uh, ik heb het over de, de woede van Gingrich. Dat is woede tegenover journalisten die uh, over zijn ex begonnen... Ja. en überhaupt hè, de smeercampagne tegen, tegen Gingrich. Kan het ook zo zijn dat, dat de republikeinse kiezers dat zat zijn... op een gegeven moment? Nou ja, wat, wat, kijk, al die kandidaten roepen eigenlijk routinematig van... Uh, we, we, we zijn tegen de elite media from Washington en New York. Hè. Dat zijn al die linkse rakkers uh, waar je vooral niks mee te maken wilt hebben. Maar dat heeft over het algemeen niet zo heel veel gewicht. Maar wat heel uh, saillant is geweest, is dat uh, Gingrich in, in het laatste debat voor de verkiezingen in South Carolina. Hij kreeg als eerste vraag, een vraag over zijn vrouw... en hij heeft vervolgens de journalist die die vraag stelde... genadeloos op de korrel genomen. Nou, dat is koren op de molen van Republikeinse kiezers... die ook, ja, zich ook doodergeren aan die elite media. En, en Hij heeft dus eigenlijk de woede die onder die kiezers bestaat. Die bestaat in heel Amerika, maar in het bijzonder onder die uh, Republikeinse kiezers... en dan nog weer in het bijzonder onder de kiezers die aan die primaries meedoen... Uh, dat heeft hij gekanaliseerd, ge ge dat heeft hij naar zichzelf uh, toegetrokken. Oh. En dat lukt Romney totaal niet. Maar geeft u dan Gingrich al serieus een kans? Nou, niet echt, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat... Uh, it's still Ronnie's to lose, als ze in Amerika zeggen. Ja, maar als u hem geen kans geeft... dan kan hij natuurlijk flinke schade aan Romney nog toebrengen. Nou, ja, ook dat, voor die uiteindelijke verkiezing uh, tegen Obama dan. Dat is de hoofdvraag. Uh, je zou op, op de, als je op de korte termijn kijkt, zeg je... Ja, en ook volgens de oude logica van, van de voorverkiezingen... zeg je, oh, dat levert heel veel schade op. Je kunt ook zeggen, en ik neig naar iets meer naar... Kijk, dit dwingt ook Romney om een betere kandidaat te worden. Dus hij moet naar voren komen. Hij moet uh, openheid van zaken geven over sowieso zijn eigen financiële zaken. Maar hij moet ook scherper uh, erin. Hij moet uh, Republikeinse kiezers actiever aan zich uh, uh, binden... En als hij daarin slaagt, uh, ja, dan verwerft hij de nominatie... en zal hij ook een veel betere kandidaat zijn tegenover Obama. En toch een strijd tussen Romney aan de ene kant en uh, Gingrich aan de andere kant. Zou in het voordeel kunnen werken van Obama uiteindelijk in november? Of ziet u dat anders? Nou, in, in feite is dat natuurlijk dezelfde vraag. Uh, vier jaar geleden heeft dat heel goed gewerkt voor de Democraten. Toen hebben de Republikeinen gezegd, nou dat willen wij ook. Dus we gaan ook een paar regels veranderen. We willen dat die verkiezingen langer gaan duren, dat uh -huh. verkiezingsseizoen. Nou, daar zijn ze, daar leek, dat leek helemaal mis te gaan. Hè, want het leek erop dat Romney via uh, Iowa en New Hampshire... Uh, de, de zaak eigenlijk al in zijn zak had. Da, daar is nu een correctie opgekomen. Dus we gaan in ieder geval door volgende week in Florida. Maar eigenlijk tot aan Super Tuesday zijn we nog wel bezig in 6 maart. En dat betekent dat het uh, verkiezingsseizoen wordt opgerekt. En de grote plus daarvan is eigenlijk twee Ten eerste wordt je kandidaat, althans dat is het vermoeden, sterker... Uh, meer battle-tested, zoals ze in Amerika zeggen. En ten tweede, nog veel belangrijker... het bindt ook heel veel mensen die geld willen geven aan campagnes. En dat is de ervaring van vier jaar geleden. En als je dus dat financiële voordeel op kunt bouwen... Ja, dan heb je veel meer kansen in november tegen Obama. En al die republikeinen worden ook niet moe om te roepen... de man heeft 1 miljard uh, dollar op zak. Nee. Dat is nog niet helemaal uh, waar. Maar uh, dat is eigenlijk het perspectief wat wordt uh, geschetst. Goed. En laten we vooral geld verzamelen. Politiek adviseur Hans Anker, dank voor uw woorden over Amerika en de republikeinse strijd rond de presidentskandidaat. Dank u wel. Vijf voor negen gaan we naar Kroatië. Want moet dat land bij de Europese Unie? Daarover mochten de Kroaten zich gisteren uitspreken. In een referendum, dat deden ze. Een ruime meerderheid van 66 procent was voor, is voor, moet ik zeggen. Correspondent David-Jan Godvoar. David-Jan, is het daarmee geregeld? Is het zeker dat Kroatië lid wordt van de Europese Unie? Nee, dat is het nog helemaal niet. Hoewel het natuurlijk wel een, een stap dichterbij gekomen is, het lidmaatschap... Maar allereerst moet het, het Kroatische parlement nog ja zeggen. Dat zal waarschijnlijk geen, geen probleem zijn. En de Europee, uh, Europese commissie die heeft in principe gezegd... dat Kroatië op 1 juli 2013 kan toetreden. Maar het punt is dat de parlementen van alle 27 uh, lidstaten... die to toetreding ook moeten goedkeuren. En daar kan nog wel eens een kink in de kamer gaan ontstaan. Want Kroatië staat er niet al te best voor. Het heeft een behoorlijke buitenlandse schuld... een hoog begrotingstekort, een grote werkloosheid. En je kunt je voorstellen dat er landen... Zijn, die, zit, die niet zitten te wachten op nog een zwakke broeder in de EU. En er is maar één nee van een lidstaat voor, uh, voor nodig. En het hele feest gaat, uh, gaat niet door. Overigens heeft de Europese Commissie zelf ook gezegd... kritisch te zullen kijken naar hoe uh, Kroatië zich ontwikkelt in het komende jaar. Dus er zitten nog wel wat leeuwen en beren op de weg. Veel Kroaten willen dus bij de Europese Unie. Wat hopen ze dan met toetreding te bereiken? Heeft dat alles te maken met het feit dat het land er niet zo florissant bij is? Hè? Ja, ze zitten in een behoorlijk diepe crisis hoor. En uh, ze hopen er natuurlijk beter van te worden, de Kroaten, in, in economische zin wel te verstaan. De EU komt natuurlijk met een, met een grotere markt, dus met meer export, dus met meer verdiensten. En ze hopen ook dat het toerisme naar de Kroatische kust met, uh, met name uh, zal toenemen. Dat er meer Europeanen naar die kust zullen komen. En vooral in de hoofdstad Zagreb kijken politici vooral verlekkerd naar de Europese fondsen die, die met het lidmaatschap. beschikbaar zullen komen, dan hebben we het over honderden miljoenen miljoen euro's. En die kunnen de Kroaten op dit moment heel goed gebruiken. Goed. Correspondent David-Jan Godfra, dank je wel. Na 9 uur hoort u meer over piloten, want er is een regel in de maak om Europese piloten langer te laten vliegen. Nou, dat vinden de piloten bepaald niet wenselijk. Dat zou nog wel eens gevaarlijk kunnen worden. Nou, we gaan straks over praten met de voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers in dit Radio 1 Na 9 uur. Aan het eind van 2010 was ik uh, zeg maar failliet. En ik heb daar zelf ook heel veel last van gehad. Ik heb me heel veel geschaamd in het begin. Crisistijd in Nederland. Ondernemers op zoek naar een uitweg en nieuwe kansen. Je doet zaken met Hans. Hans komt langs, Hans levert zelf, bel Hans en het wordt, uh, het wordt geregeld. Nog meer dan vroeger is het pompen of verzuipen. Je zult veel harder moeten werken, veel scherper moeten zijn... je zult altijd beter moeten zijn dan je concurrent. De crisismanager, deze week bij Goedemorgen Nederland... tussen half tien en half elf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wilt u part-time bedrijfskunde studeren? Een MSc of MBA? Kijk dan bij AOG School of Management. AOG School of Management. Uw fundament voor een veelbelovende carrière. Kijk op AOG.nl. 90 miljoen aan ontwikkelingshulp verdwijnt voor een groot deel rechtstreeks... in goed renderende Nederlandse bedrijven. Maar werkt op de plaatsen waarvoor de hulp bedoeld is eerder rechts. Vanavond in Radar, half negen bij de Tros, op Nederland 1.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 Zeg, euh, hebben uw kozijnen ook een goede geluidsisolatie? Stel al uw vragen tijdens de Belisol actiedagen tot en met 11 februari. En ontvang bij uw kozijnen en deuren gratis superisolerend glas. Belisol, kozijnen en deuren in kunststof aluminium en hout. De expertise van Belisol gaat een leven lang mee. Meer info op belisol.nl Dit is Radio 1.